3 uur. De Radio 1 De Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Niet alleen Nederland moet bezuinigen op defensie. Ook in Groot-Brittannië gaat het mes erin. En collega Filemon Wesselink loopt heel hard achter journalisten aan vandaag. Nu is het NOS Nieuws. Hier is Mark Visser. Het plan om banken in de problemen rechtstreeks te steunen uit het Europees Noodfonds... wordt eerst voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. Dat zei premier Rutte in een kamerdebat over de afspraken op de Eurotop. Veel Kamerleden vroegen zich af of rechtstreeks steun aan banken niet in strijd is met het verdrag. En PVV-leider Wilders noemde dit instrument illegaal. Op de Eurotop werd vorige week afgesproken dat banken gesteund kunnen worden uit het Europees Noodfonds ESM. En dat dat niet altijd via landen hoeft te lopen. Rutte antwoordde de Kamer dat deze maatregel volgens Brussel niet in strijd is met het verdrag. Maar het Nederlandse kabinet heeft daar nog geen definitief standpunt over. Rutte zei dat hij het instrument hoe dan ook aan het parlement zal voorleggen of het verdrag nou moet worden aangepast of niet. De Europese Centrale Bank heeft het belangrijkste rentetarief... met een kwart procentpunt verlaagd naar 0,75 procent. En daarmee staat de rente op het laagste punt tot nu toe. Verlaging werd verwacht. In juni hint ECB-president Mario Draghi al op een aanstaande verlaging. En de inflatie in de eurozone is laag genoeg om de rente aan te passen. En daarnaast kunnen banken en overheden de extra stimulans... die uitgaat van een lagere rente goed gebruiken... omdat ze daardoor goedkoper kunnen lenen. Op de financiële markten werd al rekening gehouden met de renteverlaging. De indexen van de aandelenbeurzen in de Europese hoofdsteden zijn in een kleine maand hersteld van de eerdere verliezen. Bij een ongeluk op een boerderij in Rijssen zijn 13 varkens omgekomen. Ze zijn door de vloer van de stal gezakt en verdronken in hun eigen mest. De rest van de 60 varkens is door de brandweer gered. Je moet je voorstellen, uh, die varkens stonden op een rooster uh, en dat rooster dat leunde op muurtjes. En een van die muurtjes is omgevallen waarmee het rooster en dus ook de varkens uh, in de gierkelder zijn gevallen. Uh, de brandweer uh, die is in die gierkelder ook gaan staan. Er hebben echt mensen ingestaan en die, die hebben echt met mankracht hebben zij die varkens eruit moeten tillen. Dan krijgt u nog het weer wisselend bewolkt. En verspreid over het land komen pittige regen- en onweersbuien voor. En daarbij is er ook kans op hagel- en windstoten. Het is ongeveer 24 graden. Morgen opnieuw kans op buien. En dan wordt het met 22 graden iets minder warm. We nou, hebben verkeersinformatie. Toch wel wat ongelukken her en daar op de weg. Op de A2 bij Maastricht was er eerder vanmiddag al een ongeluk, van Eindhoven naar Maastricht. Het staat bij het Europaplein 5 kilometer. Maar de weg is weer vrij. Op de ring van Amsterdam twee files, allebei door ongelukken. Op de A10 Noord bij het Koenplein 2 kilometer, dat is richting Zaanstad. En op de A10 West tussen het Koenplein en de Continental 2 kilometer. En die file staat richting Den Haag. Op de A12 Den Haag Utrecht een lange file tussen Blijswijk en Reewijk 8 kilometer. Dat heeft ook gevolgen voor de A20 vanuit Rotterdam, want er staat bij Moordrecht 3 kilometer. Op de A13 in Haag-Rotterdam bij de afrit Berkel en Rode 2. De A50 Arnhem-Ost tussen en Knapbert-Ewijk 4 kilometer. Een ongeluk in de Roertunnel op de A73 vanuit Maasenbracht. Er staat 7 kilometer file achter, want de rechte rijstrook... die hebben ze even dichtgegooid. Helemaal dicht en slotte is de N36, de provinciale weg Almelo-Dedemsvaart. Tussen Wierden en Adorp is de weg in beide richtingen dicht.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jurgen van den Berg en Dionne de Graaf. De Tour. Friedemann die vertelt zometeen hoe het is om de hele dag achter journalisten aan te rennen. In de Tour natuurlijk, maar eerst de stand van zaken nu. Ja, Gio. Gaat het hard of, of hebben ze, houden ze nog een beetje de benen stil in het peloton? Ja, stilhouden is er niet echt bij. Hoewel als je ergens zo halverwege dat peloton zit... en je kunt je een beetje laten meevoeren in de slipstream van de renners voor je... Nou, dan kun je wel redelijk de benen stilhouden af en toe. Maar vooraan in het peloton, nou dan moeten ze toch echt wel ronddraaien. Kijk, recht in het gezicht van Adam Hansen. Een van de knechten van de lottoploeg. Dan Jens Vogt, dan Stuart O'Grady. En zo komen ze één voor één voorbij de renners die tempo moeten maken voor hun sprinters. De man in de bolletjes rijdt daar ook nou Mikael Morkov, die eet even wat. Die denkt, uh, vandaag geen bergjes in het programma. Dan kan ik misschien wel een klein beetje gaan meewerken. Wie weet, misschien wel voor die Haedo, die sprinter uit Argentinië, die bij de Saxo ploeg rijdt. En dan in het wiel van de bolletjes trui rijdt, de gele trui. Terwijl ook Samuel Sanchez, de Olympisch kampioen, even aan wat malheur wordt uh, verholpen. Er wordt wat uh, gefrut aan het zadel van Samuel Sanchez vanuit de ploegleiderswagen. Even de mechaniekers die daarmee bezig is. En de man met het rug nummer 31 kan Zometeen ongetwijfeld weer aansluiten bij het peloton. Gisteren maakte hij zich nog heel erg druk. of was het nou eergisteren? Die etappe met die aankomstbergen op, het was eergisteren. Want toen verloor hij het contact in de finale omdat hij problemen had. Ik kijk naar het peloton. Het slingert een beetje als een slang door dat Franse landschap. Het tempo ligt nog steeds gematigd. 4 minuten en 37 seconden is het verschil tussen die vier koplopers en het peloton. En op de klok staat nog 105,3 kilometer. Het nieuws zuid binnen en buitenland. Het EK voetbal, de Toekomst.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 Tegenwoordig zie je heel veel mensen met een kale kop in het straatbeeld. Mannen. Um, hij was een trendsetter in de jaren 70. Errol Brown van Hot Chocolate. En everyone's a winner. Groot-Brittannië. Ooit een militaire grootmacht. Zet het mes in het leger. Er moet bezuinigd worden. En vandaag werd duidelijk dat het leger daarbij niet gespaard wordt. Nooit eerder kreeg de Britse krijgsmacht zulke harde klappen. Correspondent Anne Sane, Goedemiddag. Goedemiddag. Waar, waar zullen de hardste klappen vallen? Ja, de klappen zullen worden verdeeld. Uh, wat je zei, de Britse leger zal over acht jaar half zo klein zijn... als tijdens de Koude Oorlog. Een vijfde deel van het, leger, van het Britse leger verdwijnt. Er worden zo'n uh, 20.000 banen geschrapt in totaal. Um, hoe te gaan bezuinigen is uitgedacht door het leger zelf. Zij hebben politici aanbevelingen gedaan. Uh, politici hebben uiteindelijk wel het laatste woord. Een van de dingen die David Cameron bijvoorbeeld niet wil... is hele eenheden schrappen om zo toch uh, gevechtskracht over te houden. Er zal dus bezuinigd worden uh, met de zogenaamde kaasgraaf... Techniek van elke eenheid een klein beetje af. Maar er zullen niet hele regimenten worden verdwijnen. Nee, maar jij zei wel, 20.000 militairen verliezen uiteindelijk hun baan. Ja, ja, en te, ja, zoveel banen zullen er minder zijn. Ja. Dus er wordt van elke regiment een klein stukje afgenomen. Ja, waarom zijn deze hele grote bezuinigingen op het leger nodig? En dat heeft echt alles te maken met de bezuinigingen van de regering. Ze zijn gewoon noodgedwongen om geld te besparen... om de begroting weer op peil te krijgen. Ik zei dat het leger dus half zo groot zou zijn als tijdens de Koude Oorlog. Maar de dreiging van vandaag is natuurlijk ook wel anders dan 50 jaar geleden. Dus het heeft ook wel een beetje te maken met de nieuwe invulling van het leger. Maar het blijft een feit dat het inkrimpen van het leger... direct te maken heeft met de bezuinigingsplannen van de regering. En hoe is er, hoe is er in Groot-Brittannië gereageerd op die bezuinigingen? Bijvoorbeeld door politici? Uh, ja, er wordt op dit moment gedebatteerd over de manier waarop uh, er uh, bezuinigd wordt. Ja. Uh, ze zijn het allemaal wel eens dat er bezuinigingen nodig zijn, en dat vindt de bevolking ook. Uh, er zijn bijvoorbeeld bezuinigingen nodig, maar um, het is wel vrij drastisch, dat vinden ook veel mensen. Uh, vooralsnog heb ik trouwens geen uh, plannen gehoord voor grote stakingen of demonstraties. Er is ook wel een tijdje al bekend dat er bezuinigd zou worden en ook zoveel. Zo um, maar dus het komt ook niet helemaal als een verrassing. Nee, dus de bevolking uh, nou ja, legt zich daar misschien wel bij neer. Hoe gaat dat in het leger dan? Uh, ja, het leger is daar zeker niet blij mee natuurlijk. Maar ze, zullen zich, ze zijn wel betrokken geweest bij de bezuinigingsplannen zelf. Dus ze hebben er wel een, enigszins de hand in gehad. Um, dat is natuurlijk wel prettig, zodat ze er een beetje zelf controle over konden blijven houden. Maar ja, echt blij ben je, word je er natuurlijk nooit van. Nee, dankjewel. Anne Sane vanuit uh, Groot-Brittannië. Tennis dan Wimbledon. De halve finale is bij de vrouwen. De eerste halve finale gaat tussen Angelique Kerber en Agnieszka Radwanska. De eerste set was voor die Radwanska. En kan Kerber Marcella in de tweede iets terugdoen? Ja, het is 5-3 nu ook in de tweede set voor Radwanska. Ze is dus heel dicht bij de overwinning, maar Kerber serveert en staat op 40-15. Kerber probeert van alles, heeft het tempo wat opgevoerd. Probeert wat aanvallender te spelen, maar het lukt net niet. Nu de rally dubbelhandig van Kerber, linkshandig is ze nu met de voorhand. Probeert weer het initiatief te nemen, maar toch weer een heel goed punt van Radwanska. Die haalt alles terug met die snelle benen van er. Dus ze is een lichtgewicht, ik zei het al, ze weegt maar 56 kilo, 12 Kilo minder dan haar tegenstandster. Ze is klein, ze is 1,72 meter 72, en ze is razendsnel op de baan. Heeft mooie slagen, speelt een uitstekende wedstrijd. En nu matchpoint, nee, 40-30 voor Kerber. Ja, ze serveert en uh, maakt dan uh, een beetje een gebaar van... nou, goh, ik win nog een game. Ja, het gaat niet heel lekker met Kerber. Ze zit er tegenaan, maar ze zal de volgende game... de service van Radwanska moeten breken. Want anders staat de Poolse in de finale. Gio Lippens, we zijn bezig met die vijfde etappe. Voorsprong van de kopgroep, hadden we gezegd 7 minuten 28. Gaat ja. zeker niet... Ja. Gaat, gaat hem niet worden, wordt, niet worden. Ook niet 7 ,29, <laughs> wordt ook niet 7,29, wordt ook niet 7,27. Ik zit er niet net naast, ik zit er ver naast. 45, uh, dat was de maximale voorsprong uh, tot nu toe. En ik denk dat dat uh, uh, zeker niet uh, erboven boven gaat komen... want het gaat alleen maar naar beneden, die voorsprong. 3 minuten en 40 is het op dit moment. Terwijl we nog 100 kilometer en 700 meter precies te rijden hebben... Kijk zojuist even naar Bernhard IJssel. Uh, volgens velen trouwens de veroorzaker van de valpartij van gisteren. Omdat hij zijn wiel ergens tussen wilde drukken. Waar dat niet kon in die laatste drie kilometer. Achter dat treintje van Bernhard IJssel aan. En hij kwakte tegen het asfalt. Hij zei vanmorgen dat hij in één keer zijn voorwiel kwijt was. Ja, dat is logisch als je je voorwiel tussen wil drukken. En dan de achterwielen raakt van de andere. Uh, hij wijst trouwens met de beschuldigende vinger in de richting van Matthew Goss. Een van die andere sprinters. De man van Green Edge. Op wie toch ook wel een beetje. Je gerekend wordt in deze massa-sprint. De sprinters dus beschuldigen elkaar een beetje over en weer. Cavendish doet daar op dit moment maar eens een keer voor de verandering niet aan mee. Want hij zegt gewoon dat het niet prettig is om te vallen met zo'n snelheid. Maar hij bounced pretty well again. Oftewel, hij stuiterde behoorlijk goed. En kwam uiteindelijk toch min of meer met de schrik vrij. En hij feliciteerde André Greipel met die overwinning van gisteren. Greipel, die dus nu weer op één is etappe zegen staat in deze Tour. Net als vorig jaar toen hij één keer... Keir Cavendish te snel af was. En toen ook een etappe won Grijpel. Dus voorlopig heeft hij zijn doel bereikt. Maar ik denk dat hij wel hongerig is naar meer. In dat peloton, je ziet het nu prachtig. Echt al die kleuren zo over een weg die langzaam naar beneden loopt. Dan weer omhoog loopt. Het is een prachtig gezicht vanuit de camerawagens die erachter... of cameramotoren die erachter rijden. Maar daar brengen ze het allemaal keurig in beeld. En vooraan in het peloton is het gewoon onveranderd. Nog steeds zijn het de knechten van de sprinters die hun werk doen. Maar echt heel erg gaat het niet. En dat betekent dat de koplopers het ook rustig aan kunnen doen. 3 minuten en 30 seconden is het verschil. Ik ga even staan. Want de kleintjes komen binnen. De mannetjes die hier altijd voor de grote koers uit mogen koersen. En hun sprintje doen. Altijd mooi als dat zonder blikschade en zonder lichamelijke schade gaat. Nou, de kleine mannetjes, een jaar of acht schade ik ze zo'n beetje. Komen allemaal goed over de finish. Dus iedereen kan opgelucht ademhalen. Alle ouders en andere mensen aan de kant. Voorlopig dus nog. Ik kijk weer even naar dat peloton. 3 minuut, 22, 99,5 kilometer nog voor de echte mannen. I am the first to recognize the virtue in everything you are and everything you try to be, je suis la première A dépassé toutes les limites, j'ai cherché des repères, mais pour me prendre la fuite. Face it, you need to know. Faith is running low. Ain't no good to you. I'm your anti-hero. C'est la chance dégare, ces rêves qu'on nous a voilà. Uh, die draaien we even weg, want we gaan naar het matchpoint op Wimbledon. Marcella Misker. Ja, goede eerste service van uh, Radwanska. Ze staat op 40-15. De rally is aan de gang. En ze hebben heel wat rallies gespeeld vandaag hoor. Knal met de backhand van Kerber. Ze probeert het. Ze neemt risico. Dubbelhandige van Radwanska langs de lijn. Ze haalt uit. Krijgt ze nu de tijd om met de voorhand toe te slaan? Ja, ze gaat naar het net. Gaat hij in? Gaat hij in? Nee, hij gaat uit en dus wint. Ach, Nijetska, Radwanska. Een huppeltje, want het was daadwerkelijk de belangrijkste service game uit haar leven tot nu toe. Om een finale van een Grand Slam en dan nog wel op Wimmelden te bereiden. Ze wint hier dan toch vrij eenvoudig. 6-3 uh, en 6-4 van uh, Angelique Kerber. Beetje vertekende uitslag, want de games waren spannend. De rallies waren spannend. Maar het was toch steeds weer Radwanska die de belangrijke punten naar zich toetrok. Ze lijkt een beetje misschien wel op het spel van uh, Martina Hingis. Zij won hier ooit het toernooi 1997. Uh, ook een counterpuncher. Ook iemand die niet zo hard slaat. Net als deze Radwanska. En al die jaren daarna, nou wat is het. 12, 13 jaar daarna hebben we Venus Williams gehad. Uh, Serena Williams, Lindsay Davenport, Sharapova, Pova, Kvitova, uh, Moresmo. Allemaal grote, sterke vrouwen met stevige services. Nou, dat heeft Radwanska niet. En toch staat ze hier in de finale. Geweldig. Een groot hart, goede benen, geweldige tactiek. En dat heeft gewerkt. Ze verslaat Angelique Kerber in deze eerste halve finale van vandaag... met 6-3 en 6-4. Vio in de wheel. Filemon Wesseling is voor de Radio 1 Sportzomer in de Tour. Jaagt daar eigenlijk zijn jongensdroom naar? Dat hebben we gisteravond kunnen horen bij Mart aan tafel. Filemon, jij wist ook dat het op het eind rode wijn was, hè? wat er in dat glas zat natuurlijk. Ja, zeker. Ja, als zeker. wij kennen dacht ik van, dat weet je wel. Uh, zeg, wat heb je gedaan ja, vandaag? dat weet je, dat, dat, dat, dat is wel leuk dat je dat zegt, heel veel mensen proeven het verschil niet als je ze blind laat proeven. Ik heb één keer, heb ik het uitslag van die zwarte glazen gedronken. En dan moet je wel even goed nadenken of het witte of uh, rode wijn is. Oké, okay, oké. Okay. Nou goed, zo gek is dat niet. Maar we hebben tegenwoordig kleuren televisie, dus we konden het ook gewoon zien. Uh, wat heb jij vandaag gedaan? Ja, ik ben uh, vandaag een beetje uh, meegegaan met uh, alle journalisten. Want er kwam uh, natuurlijk uh, vanochtend dat nieuws over Armstrong en uh, renners die tegen hem wilden getuigen. Ja, en wat je dan meemaakt, dan verandert er wel echt iets in de, in de Tour. En ook voor mezelf, want hiervoor was het vooral heel leuk, gezellig, sportief. En dan komt ook in een keer de donkere kant van de Tour uh, tevoorschijn. En uh, ja, die, die bussen van Garmin onder andere en de Omega Pharma Lotte, die kwamen op een gegeven moment dat terrein opgereden. En die journalisten die worden dan helemaal gek. Die gaan als een soort van uh, muskieten, stormen ze erop af om maar quotes uh, te krijgen. En, en niemand zegt eigenlijk iets, de hele ochtend niet. Uh, maar toch zie je een klein beetje geluk op het gezicht van die uh, journalisten uh, verschijnen. Want stiekem vinden ze het natuurlijk wel leuk. Want het zijn vlakke etappes, het is misschien een beetje saai en er gebeurt wel wat. Ja. De, de wielerjournalisten worden natuurlijk ook wel eens verweten... dat ze te veel onderdeel zijn van het hele circus daar uh, natuurlijk. Dat je wordt daar ook doorgepakt, dat heb jij gisteravond ook nog eens een keer verteld... Hè? Hoe, hoe makkelijk die romantiek dan zich meester van je maakt. Uh, doen ze dan op zo'n ochtend wel hun werk weer? Ja, ja, en dat komt echt door de saaiheid van de etappes... Natuurlijk, ik vind wielrennen altijd mooi, maar ik kan me ook wel voorstellen dat mensen zeggen van ja, die kopgroep, kopgroep gaat ochtends weg en we weten al uh, wat er aan het eind van het verhaal gebeurt. Dan is er een massasprint. En journalisten, je moet toch elke dag een verhaal maken. Er is hier natuurlijk heel veel. Het is sowieso tijd. Dus al die programma's, zoals de avondetappen, maar in België heb je een soort gelijkprogramma. En in Frankrijk ook, die moeten allemaal gevuld worden. En Journalisten die moeten gewoon verhalen maken. En als er dan zoiets gebeurt, dan is er een verhaal. Ook al zegt niemand iets. Want het is echt no comment, no comment, no comment. Ja. Maar het wiel... gaan ze dan wel vijf minuten uitzenden. Ja. Jij, jij volgt het wielrennen al heel lang... Uh, uit, uit gewoon een liefde voor die wielersport. Wat is jouw mening over dat nieuws van vandaag? Ja, het klinkt misschien een beetje raar... maar voor mij uh, is het onderdeel geworden van het wielrennen. En het hoort er gewoon bij. Het is gewoon part of the game. En... Want zo ben ik dat echt een beetje gaan voelen. Ook een, misschien een beetje uh, om mezelf te beschermen. Want als je zegt, ja, het is onderdeel van het spel, dan heb je er ook minder last van. Zoals je bij voetballen uh, kan proberen om een, een zwalbe te maken of om buiten spel te staan. Zo is dat uh, met wielrennen, met de doping. Ja, het hoort erbij. Uh, wat... Even, en, ja, en vroeger was het natuurlijk veel mooier. Dan, als je doping gebruikte en je werd gesnapt, dan kreeg je gewoon tijdstraf. En dan kon je een beetje gaan spelen daarmee. Dan kon je denken van, nou ja, ik gebruik zoveel doping. Dan ga ik zoveel harde fietsen en dan krijg ik zoveel uh, tijdstraf. En als je dan een goede administratie uh, bijhoudt... dan kan je op het laatst gewoon nog de gele trui winnen. Ja, maar ja, die tijdstraf is nu geloof ik twee jaar. Dus dat is, uh, ja, dat, dat is, wel, uh, dat is wel een heel eind natuurlijk. Uh, wij zijn ja. altijd met z'n tweeën benieuwd natuurlijk... wat we vandaag voor wijntje moeten drinken bij het gebied waar je nu bent. Nou, Jurgen en Dionne, uh, als er ergens een reden is om champagne te drinken, dan moet je die met beide handen aangrijpen, zeg ik altijd. We rijden nog deels door, de, uh, door Picardie. Het uh, champagnegebied ligt daar ook. Deels in. Dus uh, we gaan aan de champagne en wel van het huis Panier. Die maken het in Picardie. Dus het, het mag wel vandaag. Uh, het wordt geïmporteerd door Bresser en Timmer. Dus daar kan je uh, uh, kijken waar het, uh, waar het allemaal uh, aangeschaft kan worden. En ja, champagne is natuurlijk de mooiste drank die er is. Als de moes fijn is, en dat is bij deze champagne, kleine belletjes. En ja, vrouwen worden mooier van champagne en mannen worden er leuker door. Oh, nou, nou... Nou, dat is in ons, ons al be ons besteed. Doe er je voordeel mee. Hoeveel <laughs> champagne drink je dan op een dag, Gio? <laughs> ik, uh, ik, ik hou er helemaal niet van. Erg, hè? Kun je nagaan, dan toch zo. Nou ja. Dag, Jurgen. Phil, dankjewel. Dankjewel, Filemon. Dag. Dag. Uh, over champagne gesproken. We gaan naar Gio. Die zit in de tour. Ja, heb jij al een glaasje gehad, Guillaume? Gio. Nee, een glaasje champagne heb ik niet gehad. Ik heb overigens ooit eens een keer een vrouwelijke collega gehad. Die dronk alleen maar champagne. Niet de hele dag door. Maar als ze eens een keer een alcoholversnapering uh, nam... dan was het champagne. En ze zei, als je er een keer mee knoeit... dan maak je er ook geen vlekken mee. En dat was uh, zo mooi van dat drankje. Dus uh, goede reden om uh, champagne te drinken. Nee, de champagne die gaat pas open uh, na de etappe. Tenminste bij de ploeg van de renner die de Massa sprint. In ieder geval die hier de aankomst gaat winnen. Want laten we nou niet vooruitlopen op de zaken. We hebben het er iedere dag wel weer. Weer over van het eindigt ongetwijfeld wel weer in een massasprint. Maar er kan natuurlijk altijd nog iets geks gebeuren. Ik kreeg trouwens net een leuk gegeven binnen. We hebben een aantal statistici in Nederland, Infostrada... ...en die houden allerlei feitjes bij. En die hebben geconcludeerd dat de enige rijder... ...die iedere dag nog in deze Tour... ...Tour die bijna een week oud is... ...in de top 25 is geëindigd in de etappe. Dat is Edvald Boasson Hagen. En het leuke was, het bijzondere was... ...vorig jaar hadden we het in die zin over Rob Ruig. Want Rob Ruig was toen na heel veel toer. De enige renner nog in het peloton die iedere etappe binnen de top 30 eindigde. Het geeft wel een beetje het verschil aan uh, met, het, uh, met dit jaar. Het feit dat het ene jaar het andere niet is. Zeker ook niet voor Rob Ruig, Die toen uh, zo heel regelmatig altijd zichzelf van voren liet zien. Overal gewoon een beetje meesprinten. Zorgde dat hij voorin in het peloton zat. En ook in de bergetappes natuurlijk vol meeging. En dat uh, was een hele mooie tour voor Rob Ruig, Die toen 21ste werd in het algemeen klassement. We kijken naar de koplopers. De koplopers die vier man sterk zijn. Urtasun. Gijzelink, De Belg, Simon en La En die hebben nog steeds 2 minuten en 51 seconden voorsprong op het peloton. Dat verschil wordt langzaam minder. Seconde voor seconde wordt er afgekrabbeld. Maar straks dan krijgen we, en dat duurt niet al te lang meer, het eerste tussensprintje. Het enige tussensprintje moet ik ook zeggen. Want sinds vorig jaar hebben we de supersprint, de enige tussensprint. En daar zullen achter die koplopers in elk geval de sprinters in het peloton zich ook weer eens vooraan gaan melden. Dat gebeurt op kilometer 190. Op dit moment zitten we op 106 kilometer, dus nog eventjes. En dan gaan we sprinten. Eerst met de kopgroep en dan met het peloton voor de punten voor de groene trui. Nog een uh, voetbalbericht. De tweede ronde van het knvb toernooi kent uh, gelijk een mooie affiche. Ajax moet op bezoek bij FC Utrecht. Feyenoord speelt een uitwedstrijd tegen NEC. En titelverdediger PSV komt uit tegen de winnaar van het duel... tussen de amateurclub Spakenburg en Achilles 29. De wedstrijden in de tweede ronde worden op 25, 26, 27 september gespeeld. Ineens stond hij er op het beursplein in Amsterdam. Een bronzen beeld van een stier, 2,5 ton zwaar. Het werd geplaatst door de Italiaans-Amerikaanse kunstenaar... Arturo Di Modica. De kunstenaar wil er een positief signaal mee afgeven in economisch slechte tijden. Bart Kamphuis sprak met Di Modica. I built in uh, New York in uh, Wyoming. That's where I have the big fan drill, where I did the big ball for New York, de charging ball. Het beeld is in New York gemaakt, is dus daarna naar Sicilië getransporteerd en vanuit Sicilië met, het vracht, met de vrachtwagen hier naar Amsterdam gebracht. En, uh, het beeld uh, uh, moet uh, uh, verbeelden de, de, de vooruitgang vo voor uh, Amsterdam, voor de mensen hier in Nederland. In het nieuwe Amsterdam, vergeleken met het oude Amsterdam in Amerika. economy in bad. ik zei dat de oude Amsterdam de boel like de nieuwe Amsterdam in New York. Was het moeilijk om het hier op het plein te krijgen? Nee, het was niet hard. We you het a few days before. But we knew that we could do it because in the beginning I was scared, you know, we couldn't go inside with the crane. Then we find out that we could move the pole on one side so for come with the truck and said there would be no problem. Yeah. In five minutes, seven minutes, maybe ten minutes, we can do it. Mm -hmm. And that's what happened last night with the help of a few friends and yeah. a few collectors. Uh, we we drop it and we put it in position. Ja, het is in een paar minuten, vijf, zeven minuten gelukt om met een grote kraan hier op het plein te komen om het beeld hier neer te zetten. I Amsterdam, I love Amsterdam. En hij heeft voor Amsterdam gekozen omdat Amsterdam, omdat hij hier in Amsterdam een levensreddende medische operatie heeft gehad en uh, omdat Amsterdam een kunstmindende stad is. Hij ik for sure is going to be Amsterdam. Plus, I like the people, I love the city, it's artistic city." And for the art and the artist here in Europe this will be the center for me. Yeah. you already placed five bulls on the i understand in different places all yeah. over the world all over the world yes three already two they done you know it's in New York uh, Shanghai and next one Dubai it's the tritical the power of the tritical for peace in the world it's a triangle what i decided to be the big one only three Been displayed. Okay, er was New York, Shanghai is alweer daar en Dubai. Dan de andere, ze zijn een kopie van de 5 plus 1. Iedere stad in de wereld is 5 plus 1. Maar alleen 1 wordt displayed in de publieke plaats. De andere, ze zijn voor museum en voor private collector. Oké, dus iedere stad krijgt 5. Uh, vijf... Plus één stier, waarvan er maar één uh, in het openbaar wordt vertoond. En uh, er staan uh, drie stieren in New York, Shanghai en in Amsterdam. En uh, de stier is uh, het, uh, het symbool van uh, vooruitgang en, uh, en vrede. Thank you very much. Voor het plaatsen van de stier op het Beursplein in Amsterdam is geen vergunning aangevraagd. Maar de gemeente heeft inmiddels besloten dat het tijdelijk mag blijven staan. Het moet wel een klein stukje verplaatst worden. Het is natuurlijk wel een bigge boel. Een bigge boel. Zeker. Half vier is het geweest. Hier is Mark Visser. Bij het bedrijf Alucast in Os is een ontploffing geweest. De oorzaak is nog niet bekend. Mogelijk zijn er giftige stoffen vrijgekomen. Daarom zijn de hulpverdiensten met groot materieel uitgerukt. Alucast maakt onder andere aluminium auto-onderdelen. Meer details over de ontploffing in Os zijn nog niet bekend. In Rijssen zijn bij een ongeluk 13 varkens omgekomen. Ze zijn door de vloer van de stal gezakt en verdronken in hun eigen mest. De rest van de varkens is door de brandweer gered.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 En de Europese Centrale Bank die heeft de belangrijkste rentetarief met een kwart procentpunt verlaagd naar 0,75. Een historisch laagde record. Verlaging werd verwacht. In juni hint de ECB-president Draghi al op een aanstaande verlaging. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. ANB verkeersinformatie Er staan weliswaar een paar files in de Randstad. Maar die hebben vooral te maken met de ongelukken. En uh, niet zozeer met woonwerkverkeer. Want dat wordt de komende dagen steeds minder. Negen files, alles bij elkaar. Dit zijn de opvallende: De A2 in Limburg van Eindhoven naar Maastricht. Bij het Europaplein, 5 kilometer. Op de A10 West voor de continental 5 kilometer. Richting Zaanstad. Op de A15 Rotterdam naar Gorkum. Is een ongeluk gebeurd bij Sliedrecht West. Er staat 2 kilometer. De linkerrijstok is dicht. Op de A50 arnhem Os zijn werkzaamheden en daarom tussen hetere en Knobut Ewijk 4 kilometer. De A73 Maasbracht-Nijmegen. Na een ongeluk in de roertunnel. 7 kilometer vanaf Knobut het Vonderen. Maar alle rijstroken zijn daar weer open. Ten slotte de N36. De rijksweg tussen Almelo en Dedemsvaart. Die is in beide richtingen dicht na een ongeluk tussen Wierden en Aadorp. Dit is de Radio 1 Sportzomer. meteen weer een bijdrage vanuit de festivaltent. Die is naar Utrecht vertrokken. En we gaan naar Frankrijk. Nou, Sebastian Timmerman en Gio Lippens, hoe lang hebben de coureurs nog te gaan deze etappe? Ze hebben nog 87,6 kilometer te gaan en de kopgroep die gaat nu door het tussenpunt heen, door de sprint, door de supersprint. Sebastian Timmerman zit daar vlak achter, die laten we zo meteen aan het woord komen. Die kan dan vertellen wie er als eerste over die streep kwam, maar in de kopgroep natuurlijk, daar zijn de belangen niet zo groot. Het gaat er met name om wat gebeurt er straks in het peloton, dat op dit moment 2 minuten en 55 seconden achter de die kopgroep aanrijdt. En iedereen die zo'n beetje in de buurt van de kopgroep rijdt... Sebastian, jij dus ook, die kan als die achterom kijkt... kan die het peloton al zien naderen. Want zo dicht is het toch wel bij. Bijna drie minuten. Ja, dat zie je op die hele lange rechte weg. Ja, maar precies op het moment dat je dat zegt... Wat denk je wat? Gaan we rechtsaf? Ja, dat gebeurt allemaal in breed tuin. En dus uh, uh, kunnen we ja, nu al omkijken. Dat zal ik even doen. Kijk ik in uh, het gezicht van heel veel andere motaars... en naar al dat publiek wat hier staat... Want uh, hier is heel veel publiek verzameld. En als je dan zo'n stad uitrijdt, zo'n plaatsje als dit, zoals dat Breutij... dan uh, kom je eigenlijk in gebieden waar het heel rustig is. We hebben dus net de tussensprint gehad. Lada News, Mathieu, Lada News kwam daar, als ik het allemaal goed gezien heb, als eerste door. Voor Simon, voor Gijsselink en voor Pablo Urtasun. Dat zijn dan ook meteen de, drie na of de vier namen natuurlijk van het kwartet... dat we de hele dag al vanaf kilometer nul zo'n beetje aan de leiding hebben. Het was Lada News. De Fransman van FDJ die er als eerste van doorging. Hij zit nu in het laatste wiel. En daarna kreeg hij dus gezelschap van die Oertassoen... die al een keer eerder in de Tour meezat in een ontsnapping. Dat was afgelopen zondag in de eerste rit in lijn van Gijzelink en van Julien Simon. Dus de wegen inderdaad breed. Er staat behoorlijk wat wind als je zo buiten die dorpjes rijdt. En dan uh, speelt die wind toch wel een aardige rol. En ik denk dat we het dat, dat we dat dadelijk niet droog gaan houden. Want het is een behoorlijk lucht die boven de toerangt. Is Peloton al in de buurt van de tussensprint, Melaton Peloton inmiddels in de laatste kilometer voor de sprint en dan zie je de mannen van Française de Jeu mee voorop komen. Die rijden dan voor Houtarovic, hun sprinter, inmiddels alweer commando overgenomen door twee mannetjes van Liquigas met de groene trui eh, die daar goed in het wiel zit. Ook Cavendish wordt door twee ploegmaats naar voren gebracht. Een van die ploegmaats is Edwald Boersson. Hagen die ervoor zit, dan zien we Petaki en Renshaw naast elkaar zitten. Matthew Goss zit daar ook nog vooraan en Kenny van Hummel helemaal aan de rechterkant van de weg. Die, uh, ja, die, die rijdt er ook uh, op dit moment nog mooi in het slipstream van die andere mee. We gaan eens dus even kijken naar dat sprintje. Van Hummel komt naar voren. <laughs> gaat hij dadelijk weer diezelfde truc krijgen met Kevinis Of gaat Kevinis hem nu zo meteen even vastzetten? Kevinis kijkt links achterom. Hij ziet dan inderdaad dat gezicht van, uh, van Hummel uh, in zijn uh, wiel zitten. Dan komt Matthew Goss. Matthew Goss eroverheen. Kevinis eroverheen. Rancho die gaat nog goed. Het is Kevinis voor Goss. Rancho, dan uh, Sagan en dan Kenny van Hummel. Dan hebben we de eerste vijf van het peloton gehad in dit opwarmertje voor de echte sprint waarin het er dadelijk echt om gaat de sprint straks aan de finish in Saint Quentin. Sportzomer Radio 1, La Radio Complètement Roux. De Tour de France Radio 1.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 Su quel che fatto è fatto io però chiedo, se da il sorriso io ti borgunare, su questa amicizia nuova pace si sì. sa. Perdono, qui l'inverno non una paura. Io senza di te un po' ne ho. Qui l'abbia senza misura. <ride> io senza di te non lo so. E la... La balla da sola senza di te non valerò Capitano batti le mura che da solo non ce la farò Su quel che è fatto è fatto io però chiedo Scusa. Regala il mio sorriso io ti porto una Rosa. su questa amicizia nuova pace sì Rosa. perché so come sono infatti chiedo Perdonati. Cosa fate fatto io però chiedo regala mio sorriso lo ti porgo su questa amicizia nuova pace sì perché so come sono chiedo oh oh oh oh Het ora pace een hit uit 2002 tien jaar oud alweer um, Perdono was dat van Tiziano Ferro wie wordt de tegenstander van Radwanska, de Poolse, in de finale van Wimbledon? Wordt het Serena Williams of Victoria Azarenko? Marcella Meske. Ja, dat uh, gaan we vanmiddag uh, bekijken. Ze zijn uh, net begonnen aan hun partij. Het is uh, 1-0 voor Serena Williams. Ze heeft zojuist uh, de service game gewonnen. En dan loopt ze altijd uh, links van de baan. Dus niet langs de stoeltjes die rechts van de baan geplaatst staan. Lopen ze naar de overkant, want ja, het is geen, uh, geen zittijd na de eerste game. En ze kijkt zeer geconcentreerd. Ik zag haar vanochtend trainen hier op uh, baan 15. Nou, daar stond ze returns tot 20 minuten lang achter elkaar weg te meppen tegen haar haar hittingpartner, grote vent, met een sterke service. En uh, daarna ging ze 20 minuten serveren. Dus ik die denk die dat de ze echt in gaat zetten op die eerste slagen in de rally. De service, de return. Uh, ze heeft de laatste dagen veel gespeeld. Gisteren ook twee dubbels met haar zus Venus. Uh, misschien dat het fysieke element nog een rol gaat spelen in uh, deze finale. Maar ja, volgens mij zit Serena Williams echt goed in het toernooi. En ja, dan weet je het wel bij een dertienvoudige Grand Slam kampioene. Dan moet je van goede huizen komen. Nou ja, Azarenka is niet voor niets de nummer 2 van de wereld. Ook een Grand Slam kampioene, zei het één keer. Australian Open dit jaar. En uh, ze heeft tot nu toe heel gemakkelijk al haar wedstrijden gewonnen. Ze heeft zelfs geen set verloren. Williams wel, tot twee keer toe. Um, dus wat dat betreft uh, zou je zeggen, nou op papier uh, twee uh, toppers. Nummer twee tegen de nummers is. Maar kijk naar de onderlinge ontmoetingen. Acht keer gespeeld, 7-1 voor Serena. Dus dat geloof, dat zelfvertrouwen neemt de Amerikaans natuurlijk wel mee. Het zendtekort op. We gaan het zien, de eerste slagenwisselingen zijn veelbelovend. Hoog tempo, hard. Uh, ze proberen elkaar uh, te dicteren in de rally. En we gaan zien wie dat het uh, beste doet vandaag. Het uh, is 1-0 voor Serena Williams in de eerste set als Azarenka serveert. Sebastian Timmerman, Gio Lippens, ongeleid. Gemakken voor Mark Cavendish? Ja, hij zat een beetje te rotzooien met zijn rechterschoen. Blijkbaar toch iets kapot gegaan. Misschien het plaatje dat scheef is gaan zitten, je weet het maar niet. Maar hij liet zich in ieder geval afzakken tot ver achter het peloton bij de ploegleiderswagen. Je zag hem die schoen uittrekken en inmiddels wordt hij door Richie Port. Dat is toch wel een redelijke luxe klecht, want dat gold toch eigenlijk wel als een groot talent nadat hij zeker in de Giro een aantal jaren geleden behoorlijk goed gereden heeft. Maar die Richie Port die moet hem terug gaan brengen naar het peloton. Daar zagen we ook ook een groep die op achterstand reed. Maar dat kan alles te maken hebben met het feit dat ze in het peloton besloten hebben dat het even wat rustiger aan mag. Dat geeft de renners de gelegenheid om even de blaas te leggen aan de kant van de weg. Ja, en dan heb je natuurlijk wel groepjes die achter het peloton aanrijden. En dat gaat gemakkelijk dichtrijden. De kopgroep, daar weten ze daar helemaal niks van. Want ik zie het nu trouwens. Inderdaad, het peloton echt zo'n beetje het voorste gedeelte onblok over de weg. En daarachter zie je allemaal losse lintjes, losse blokjes erachter aanrijden. Nee, het is echt plaspauze geweest. 10 minuten en 13 seconden is het verschil, betekent dus wel dat het weer wat is opgelopen. We hebben nog 80 kilometer te rijden. Maar supergroot is dat verschil. Dus inderdaad niet voor de vier koplopers die in Bakel rijden. Betekent dus inderdaad dat we 116 kilometer hebben afgelegd. We gaan even over een spoorwegovergang. Dat betekent in Frankrijk nog wel eens wat gehobbel en gebobbel zo. We zijn er overheen en dan weer over die weg. In de richting verder van Saint Quentin. De finishplaats van vandaag achter de vier koplopers aan. Pablo Urtasun, de Spanjaard van Euskartel. Jan Gijzelink, de Belg, Julien Simon. Fransman en Mathieu Ladanius. Fransman, die laatste twee hebben er straks... ook nog even een plaspauze gedaan. Wachten keurig... netjes om elkaar. Het toont... Uh, ja, eigenlijk de rust in de etappe... van vandaag. De betrekkelijke rust... zal straks natuurlijk allemaal wel... nerveuzer worden. Zeker ook omdat... Uh, er uh, gewaarschuwd is voor flinke regenval... in de finale door niemand minder... dan Christian Prudom, de tourbaas... in zijn uh, dagelijkse praatje aan het begin... van zo'n etappe waarin hij de gasten... welkom heet die mee zijn in de... toercaravaan. En dus ook uh, dat soort waarschuwingen nog wel eens uitvaardigd. Vandaag deed hij dat. Hij waarschuwde voor regenval. Behoorlijke regenval in de finale. En toch ook voor de harde wind. En zeker wanneer we buiten de dorpjes rijden op zo'n plateau tussen de tarwevelden door en de wind vrij spel heeft. Dan merk je inderdaad dat die wind best wel gevaarlijk staat. Vooral omdat die van schuin van achteren komt. En het zal misschien de nervositeit in het peloton de strakjes alleen maar doen toenemen. Nu is het allemaal rustig. Rustig, rustig. Zoals het gaat. Ook in de kopgroep waar jouw Gijs link even recht overeind kwam. Zijn helm eerst heel eventjes afdeed. Leek wel even op zijn hoofd te krabben of iets dergelijks. Hij heeft de helm weer op, de Belg. In Franse dienst sluit aan, uh, achteraan. Die laatste positie wordt nu overgenomen door Lada News. Simon en Oertasun zijn de andere twee. We hebben de eerste regendruppels gehad. Maar nu is het weer droog. kunnen even weer opdrogen. I am a man you see and one day I will be alive in the morning sun. Lazy pulling day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 In the morning, sun, uh, Will and the People. De Radio 1 Spot Zomer. De festivaltent. Die festivaltent staat op het Lotus Festival in het Maxima Park in Fleuten. Dat ligt in de buurt van Utrecht. Een festival speciaal voor studenten. Laura Kors is daar verslaggever en zij vangt de bezoekers op. Jullie zien er nog wel heel fris uit. Jullie komen net aan. Ja, dat klopt. Ja. Waar vandaan? Uit Utrecht, allebei. Wat studeer je? Uh, ik ga geschiedenis studeren. Je gaat nog studeren? Ja. Nee, ik heb afgelopen jaar een studie gedaan, maar ik heb het niet gehaald. Oh-oh, denk ik. Langstudeerdersboete. Precies, boetes. Ja. Maar je hebt dus nog geld over om naar het Lotus Festival ja. te komen. klopt. Ja, ik had er nog geld over, ja. Uh, zijn jullie gekleed op het noodweer? Nou, niet echt. Wel, hebben jullie je schoenen aan? Ja, ik heb vooral mijn oude schoenen aan, want je weet nooit wat, of het vies gaat worden of niet. Ik zie hier op jouw rode canvas schoenen nog wat vlekken. Waar zijn die van? Ja dat vraag ik mezelf ook altijd af: fysiotherapie. Uh, Sociaal-pedagogische overlening, psychologie. En waarom naar uh, het Lotus Festival? Ja, Hello. vanwege de line-up, denk ik. en um, Omdat het een beetje kleinschalig is. Dus wel leuk altijd leuke sfeer en uh, allemaal studenten. Hebben jullie allemaal betaald voor jullie kaartje? Nee. Nee, nee, nee. nee. Ja, ik hoorde <laughs> al zoiets daarnet in de Wandelgang of eigenlijk op het festivalterrein. Nee, er was een uh, actie als je voor twee uur binnen was, mocht je iemand gratis meenemen. Dus daar hebben we ook gebruik van gemaakt. Dus, uh, daar kwamen ze gisteren mee eigenlijk omdat, ik denk omdat de kaartverkoop niet zo hard ging of omdat uh, beursvoorspellingen slecht waren, maar... Uh... Wie, voor wie was het een reden wel te gaan in plaats van niet? Ja, voor mij. <laughs> het is toch niet het einde van de maand, studiebeurs... Uh, en, kan uh, nog niet op zijn. Ik ben net terug van vakantie, dus bij mij is het op. Ik ben vanwege de rubriek de Festivaltent inmiddels op uh, behoorlijk wat festivalterreinen geweest. En uh, ook hier zijn weer een aantal vaste ingrediënten te zien... Er is een tabakzaak, en natuurlijk uh, ja, de bierpunten, de snackbar. Er is ook altijd een, een tentje met gezonde dingen, ook hier weer met smoothies en uh, vers fruit. Er is een speciale cocktailbar. En hier is het uh, opgetuigd met een uh, ja, soort mini-waterlooplijntje. Verkoop je veel tweedehands kleding op een uh, festival? We zijn niet alleen maar in verkoop, maar we zijn ook een verkleed. Punt. Dus je kan hier op de foto gaan in hele gekke kleding. En wat is de meest populaire outfit? Uh, nou ik weet wel dat de meeste meisjes worden helemaal gek van dit uh, roze pak zeg maar, een beetje jaren 80. Wat is dat uh, soort dolly dot uh, ja, de... jumpsuit? Jumpsuit met een open rug en knalroze. Ja. jongens of gaan die nergens voor? Jawel, jongens worden blij glitters, altijd. Deze, <laughs> glitters? Ja, deze is uh, heel populair bij de jongens. Soort ja. Liberace uh, ja. of Elton John-achtige ja. toestand. Ja. Ja. Wat verder opvalt is dat er ook uh, gehengeld kan worden naar uh, rubber eentjes in een uh, opblaasbaar uh, zwembadje. <laughs> ja, deze student lukt het maar niet, staat er een tijdslimiet op eigenlijk? Nee, we moeten het leuk houden voor iedereen en het is toch een best moeilijk uh, moeilijke grapje eigenlijk hoor doen kleine kinderen op een willekeurige kermis is toch gewoon een heel stuk beter? Ja, inderdaad. Eigenlijk wel. Misschien komt dat wel door de drank. Jij yeah. bent? Ik ben Chalding. Ik ben op een klein beetje afgeleid, want er zit een storm in het water op dit moment. Ja, daar hebben ze een, je vrienden maken er een golfslagbad van. Ben je een ervaren hengelaar? Ik heb echt nog nooit... Ik heb één keer in mijn leven gevist. Nee. Dat nee. Is snel. Ja, nee. Terwijl je werd geïnterviewd, hè? Terwijl je in een en diepte interview En had. Ik ben nog een man ook. ga ja, gaan. Allemaal dingen tegelijkertijd. Spannend. Ja, en toen ging hij een biertje halen om zijn overwinning op het Rubber Eentje te vieren. Er zijn natuurlijk al heel veel feesten voor studenten. En we hoorden uh, daarnet hoe ook hier, net als bij Rock in Park in Nijmegen vorige week, de kaartjes in de aanbieding zijn gegaan. Is er wel genoeg animo voor al die festivals die georganiseerd worden? De organisator van het Lotus Festival, Seidong, vindt natuurlijk van wel. Uh, hij legt uit waarom er echt nog plaats is voor een uh, festival. We hebben een hele vette line-up. De locatie is goed. We kunnen echt uh, meekomen met andere festivals. Meekomen met andere festivals? Ja. Uh, er zijn veel grote festivals waar gewoon uh, heel het publiek naartoe komt. Studenten zijn gewoon een grote doelgroep die er ook naartoe willen. En het is gewoon leuk om dat te combineren in één groot studentenfestival. Ja. Of ze, die studenten gaan al ergens anders heen en hebben geen behoefte aan nog een festival. Daar gaan ze ook naartoe? Of ze gaan er dan van feest naar feest naar feest, feest en feest. dan komen er altijd één bij. Zeker. Ruimte genoeg. Dit is het tweede jaar. Wat is nou de belangrijkste les die jullie van vorig jaar geleerd hebben? Uh, je hebt de uh, draaiboeken van uh, evenementen, waar bijvoorbeeld in staat hoeveel wc's je nodig hebt op de hoeveel personen. Wc's? wc's. Maar uh, op het studentenfestival wordt nogal veel gedronken, dus mensen moeten nogal vaak naar de wc. Dus vorig jaar hadden we rijen staan over het hele trein, mensen achter de hekken, over de hekken. Dat was één grote chaos. Dus dit jaar uh, hebben we het uh, bijna verdubbeld. Want studenten drinken meer en plassen daardoor meer dan een gemiddelde festivalbezoeker? Ja, ja, echt. We hadden wel meer, meer WC's nodig dan we echt hadden eigenlijk. Dus uh, dat was een, uh, een fout. En die hebben we dit jaar uh, verbeterd. En geloof het of niet, ik heb ze even geteld de WC's. Het zijn er 90, inclusief alle urinoirs voor de heren. Zouden er toch genoeg moeten zijn, denk je? Morgen staat de festivaltent met mijn collega Anne op het North Sea Jazz Festival. Ja, het is een beetje de rode draad van deze toerdag. Hè. Het verhaal uit de Telegraaf. Daarin staat dat het antidopingagentschap USADA... een deal heeft gesloten met vier renners en een ploegmanager... die allemaal op dit moment actief zijn in de tour. Ze zouden belastende informatie hebben gegeven... in de zaak rond Lance Armstrong. Dopinggebruik hebben bekend ook. En in uh, plaats van meteen te schorsen... worden ze pas in september een half jaar geschorst. Dat is het verhaal. En kunnen ze deze tour dus gewoon rijden? Het uh, gaat om uh, Leipheimer, Hinke Piezer Brisky en Christian van de Velde. En ook om de ploegleider van Garmin, Jonathan Folters. Vlado Viljanoski ging met het verhaal langs bij Herman Ram... de directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit. Hoe heeft u vanochtend het artikel in de telegraaf gelezen? Met interesse, in ieder geval. Uh, en vooral natuurlijk ook kijkend van... Uh, uh, wat begrijp ik hiervan en wat kan hiervan kloppen? Wat was uw eerste reactie? Um, interessant. Ik, ik ken natuurlijk niet de zaak, ik ken niet het dossier... dus ik, ik weet niet wat ervan klopt. Maar um, ik zie er allerlei elementen waarvan ik denk... Ja, dat zou op zich best kunnen, want het maken van dit soort afspraken is wel mogelijk. Is het een sterk verhaal? Dat weet ik niet. Um, als er zo'n deal gemaakt is, dan moet er echt heel wat onder liggen. Um, de regel is toch wel dat je een echt heel zwaar verhaal moet hebben... en eigenlijk tot een veroordeling moet komen... om een andere sporter strafvermindering te geven. Nou, Mijn Amerikaanse collega gaat niet over één nacht ijs. Dus als het verhaal klopt en er is een deal... Dan heeft hij ook een stevige zaak. De regel vanuit de antidopingorganisatie is eigenlijk dat dit altijd wel kan. Maar in Amerika gaan ze daar veel verder mee. En dat heeft vooral met, uh, met hun systeem en met de traditie te maken. Waarbij het heel normaal is om buiten de rechtszaak eigenlijk afspraken te maken. Uh, heel veel Amerikaanse strafzaken komen ook niet voor de rechter. En dat kun je hier ook terugzien. Plat gezegd, die vervang je met dieven? Ja, dat, dat speelt hier natuurlijk mee. En uh, dat is een, een, een lastig gesprek, natuurlijk. Um, en eigenlijk kan het ook alleen aan de orde komen in echt bijzondere situaties waarin op een andere manier het bewijs gewoon niet te vinden is. Wat vindt u van de morele kant van deze kwestie? Als het inderdaad allemaal klopt, hè? als de feiten kloppen die in de telegraaf staan. Is dit wel netjes dan? Ver, verklikkers versus Leens Armstrong? Nou een um, oud teamgenoten? Ja, het, het, het, laat ik zeggen, ik vind op zich dat de regel moet bestaan en moet kunnen worden toegepast. Uh, maar ik vind ook dat er een hele grote drempel moet liggen voor je daartoe overgaat, uh, omdat het anders inderdaad tot ja, afwegingen leidt die je gewoon beter niet kunt maken. Uh, in dit geval zou het kunnen zijn. Ik blijf speculeren dat uh, een hele grote zaak, de zaak rondom Armstrong, uh, kan worden opgelost door met anderen een afspraak te maken. Ik kan die afweging niet maken, want ik ken de feiten niet, maar ik kan het me wel voorstellen. Ja, Gio, waarschijnlijk straks als de renners over de finish zijn... gaat het alleen maar daarover, hè? Ja hoor, en het gaat <laughs> uh, eigenlijk de hele dag al uh, daarover. Uh, Remo Kerkhoff trouwens, die dat verhaal heeft gemaakt... en uh, zojuist ook nog eventjes uh, bevestigde dat het verhaal inmiddels ook op La Gazzetta staat. Dat is de toonaangevende Italiaanse wielerkrant El Pais. Nou, toonaangevende Spaanse krant. Uh, het Nieuwsblad in uh, België, uh, die hadden het al. Dus waarschijnlijk een goede samenwerking met uh, Kerkhoffs. En dat betekent gewoon dat er een uh, ja, goed gedegen verhaal is gemaakt... ...waar nu veel over nagepraat gaat worden in het peloton. Ja, ik kan me voorstellen dat die vier die daar in het peloton rijden... ...die worden genoemd in dit verhaal. Dus Brisky van der Velden, Hinkepie en Leipheimer. Dat die toch niet helemaal lekker op die fiets zitten. Want uh, ze weten, maar dat wisten ze waarschijnlijk al iets eerder... ...ook al wel dat het verhaal ooit naar buiten zou komen. Ze weten dat dit uh, toch uh, grote consequenties zal gaan hebben in de nabije toekomst. En dat ze voortdurend gevallen zullen worden met dit verhaal. Dus ik kan me zo voorstellen dat zij een klein beetje ja, hinkend op twee gedachten... daar. Uh, op de fiets zitten. Voorlopig het peloton maakte wel weer wat tempo. Tempo was wat gezakt. Ik zei het al: plaspauze. Renners die even van schoentjes wisselden. Veel renners trouwens, heel opvallend, die van Helm wisselen. Dat gebeurt toch ook iedere keer weer. Zie je dat in de etappe gebeuren. Maar daardoor is de voorsprong van het viertal aan kop langzaam weer wat opgelopen. met nog 70 kilometer te rijden na 3 minuten en 15 seconden. En straks dan komen ze hier in Compiègne aan. En ik weet niet of jullie nog meeluisteren. Compiègne, uh, ja. We zijn Ah, Compiègne, hè? als je denkt aan topsport. Welke sport daar is Compiègne het meest van maat om? Denk aan bijvoorbeeld ook doping. Heel af en toe. Er gaat veel gelden om. <lacht> je raadt het nooit. Paarden. Bijna, bijna goed. Duivensport. De duiven oh, ja. werden altijd in Compiègne ja. gelost. Ja. En dan vlogen ze weer naar Nederland, naar België, noem het allemaal maar op. Er was iemand die me daar op attent maakte. En zo, inderdaad, ja. toen dacht ik ook, heel vroeger had je die berichten. De duiven die werden gelost ja. op zaterdagochtend. Nou, dat was dus in Compiègne. Hebben we nog wel voor moeten lezen? Of? Kijk, ja. dat bedoel ik. <laughs> ja. Nou, dan weten we dat ook weer. Uh, Gio, de duiven zijn gelost. Dat wil zeggen, ze zijn richting die finishplaats aan het rijden. Waarvan jij nog één keer kan zeggen hoe die uh, uitgesproken wordt, Gio. Ik ga nog één keer vertellen hoe één inwoner van Saint Quentin het heeft uitgesproken, namelijk als Saint Quentin. He, heb je dat van hek? Er is heel veel over geklaagd hè. Ik voel me heel schuldig. Goed, um, wij gaan plaatsmaken voor Tom van het Hek en Lucella Carrasso. En uh, Bart Voskamp ook. Die komt hier ook praten over de etappe die dus op weg is naar Saint-Quentin. En verder natuurlijk de tweede halve finale bij de vrouw op Wimbledon. Williams tegen Azarenka. Wij zijn, uh, mor wij zijn morgen weer terug. Ja, graag tot morgen.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 Dit is Radio 1.